Manik Zampersen met het NRS-journaal. De Palestijnse president Abbas dreigt alle betrekkingen met Israël en de VS door te snijden. In een toespraak in Cairo bij een top van de Arabische Liga... zei hij dat beide landen zich niet houden aan afspraken en het internationaal recht schenden. De Arabische Liga veroordeelde het deze week gepresenteerde plan van de Amerikanen... om het Israëlisch-Palestijnse conflict te beëindigen unaniem als oneerlijk. Irak heeft na maanden onderhandelen een nieuwe premier. Mohammed Tawfiq Alawi is door de president naar voren geschoven... als opvolger van premier Mahdi, die in november zijn ontslag aanbood vanwege de aanhoudende protesten. Of Alawi een eind kan maken aan de onrust in Irak is de vraag. Hij was eerder minister en is een neef van de huidige vicepresident. Betogers zien hem daarom als lid van het establishment. De meeste snelwegongelukken waren vorig jaar... ten noorden van Amsterdam bij de Koentunnel. Dat blijkt uit een inventarisatie van de stichting Incident Management Nederland de organisatie waarin bergers samenwerken. Bij de noordelijke ingang van de tunnel waren er 63 ongelukken. Volgens de stichting is het wegdek daar slechter... omdat het asfalt in de bocht bij de tunnel sneller slijt. Fotograaf Eddie van Wessel heeft voor de derde keer de zilveren camera gewonnen. Hij won dit keer met een fotoserie over IS-families op de vlucht in Syrië. Het zijn volgens de jury indringende zwart-wit beelden... van IS-terroristen en hun familie die hun laatste schuilplaats verlaten. In de eredivisie heeft Pek Zwolle thuis met 1-0 gewonnen van Groningen. Door de overwinning stijgt Zwolle van de 16e naar de 14e plaats. Feyenoord won in de Kuip met 3-0 van FC Emmen. De Turkse debutant Eusia Koep scoorde al in de tweede minuut. Nooit eerder scoorde een debutant zo vroeg in een wedstrijd voor de Rotterdammers. Twente tegen Sparta eindigde in 2-0 en bij Ado Den Haag-Vitesse werd niet gescoord. Het weer. Vannacht kunnen in de Noord een paar buien vallen. Het koelt af tot een graad of 6. Morgen overdag trekt het gebied met regen van zuidwest naar noordoost over ons land. Temperatuur tussen 6 graden in het noorden en 12 in het zuiden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. Is Zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht of DJ Trent Cantrell. Spinning tech, minimal, and deep Pass every weekend. Sounds like. Sounds like radio with Trent Cantrell. Now, it sounds like chill. <laughs> sounds like radio with Trent Cantrell. Hello, this is Trent Cantrell, and welcome to Sounds Like Radio. Didn't see till so it all points back to you